Drie uur onnoorduif wit met het NOS-journaal. In Amerika is een akkoord bereikt over de schuldencrisis. Dat heeft president Obama zojuist bekendgemaakt... op een korte persconferentie op het Witte Huis. Het akkoord is niet de door hem gewenste uitkomst, zei Obama. Maar het voorkomt in elk geval dat de federale overheid... vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer kan betalen. Er is door de democratische en republikeinse leiders in het congres... een compromis bereikt en daarvoor ben ik hen dankbaar, aldus Obama... De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten wel nog instemmen met het akkoord. In de woning in Emmen, waar gistermiddag een explosie plaatsvond... zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen... van de Explosieve Opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein... waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchten... Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Duitsland heeft een aantal automobilisten het heft in eigen handen genomen... om te ontsnappen uit een lange file. Op de A7 in de buurt van Hannover knipten ongeduldige filerijders... een stuk van twee meter uit een ijzeren hek... en reden via de vluchtstrook naar de naastgelegen Provinciale Weg. Volgens de politie is niet meer te achterhalen wie de dadig zijn. Darter Raymond van Barneveld is er net niet in geslaagd... zich te plaatsen voor de finale van het Europees Kampioenschap in Düsseldorf. In de halve finale verloren van de Engelsman Adrian Lewis met 11-10. En dan het weer. Opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden. Overdag vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden... en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven met Martijn Genius. Since the first day we walked the earth it's all to read the final woman's word whether she's la to cry And again we're not scared to fight Never scared to do what's right Ze komt gewoon uit Rotterdam hoor. Sabina Stark, A Woman's Gonna Try. Welkom terug bij Caro's Nacht van het Goede Leven. Het komende uur laat ik je fragmenten horen uit andere Caro-programma's. Programma's die soms worden uitgezonden bij de buren op Radio 2 of Radio 4... Maar die zeker de moeite waard zijn, neem bijvoorbeeld Caro's Goudmijn iedere zondag van 6 tot 8 uur s avonds op Radio 2 en vanaf september iedere vrijdag op Radio 5. In de programma staan bijzondere verhalen van gewone mensen centraal. En ken je bijvoorbeeld dat verhaal over Texanen die niet geloven dat Suriname bestaat? Vast niet. Het verhaal is uh, nog nooit verteld, maar wel, hoe ongelooflijk ook, echt gebeurt. Maarten van Hinter beleefde hetzelfde zelf toen hij een spreekbeurt moest houden in Houston, Texas. En had Maarten nou maar braaf naar zijn aderkskundejuf geluisterd... en voor zomaar een land gekozen. Maar stoere Maarten moest en zou het land van zijn moeder bezingen. Sweetie Nang, het zoete Suriname. Hij heeft het overleefd. Dat wel. De hoogste tijd dus dat Maarten zijn zoetsure verhaal voor het eerst vertelt. Het is een verhaal. Als ik het vertel, dan weten mensen niet wat ze horen. Dit verhaal, deze hele geschiedenis, heeft me gevormd. Toen wij naar Amerika verhuisden, ik was tien. Ik besefte pas, het was eigenlijk de eerste week dat ik in Amerika kon wonen, was het al zo dat ik op straat speelde met jongens. Ik ging met iemand mee naar huis om wat te drinken. En daar ontmoette ik zijn moeder. En ze werkte in de Fifth Ward, dat is een ghetto in Houston, een zwart ghetto. En die zei de meest afgrijzelijke dingen, maar heel terloops en heel vrolijk. Van, ik was weer daar. Ja, god, het, is, het zijn zulke beesten ook eigenlijk. En dit waren de kinderen waar ze les aan gaf. En toen liep ik hun deur uit, en toen viel de deur achter me dicht. En met het geluid van die deur viel bij mij opeens van: Ja, maar wacht even. Ze had het over al die zwarte mensen. Dan heeft ze het eigenlijk ook over mijn familie. Dus ook over mij. We people, who are talking blue. Mijn ouders zijn nog steeds gelukkig getrouwd samen. Het was een eenheid. En toen ik in Houston kwam, toen werd mij duidelijk gemaakt door de buitenwacht dat mijn ouders niet een eenheid waren, maar dat mijn vader wit was en mijn moeder zwart. Ze is een moxie, zoals het in Suriname heet, creolese, maar van alles zit erin. Er zit indianenbloed bloed in, er zit Afrikaans bloed in, er zit Joods bloed in. Hele open ogen, hele grote, brede, vrolijke glimlach. Maar ze is een mens, mens, dus iemand aan wiens gezicht je gewoon kan lezen. Wat er is als mijn moeder boos wordt, dat maak je niet graag mee, dan moet het zo zeggen. En toen mijn vader die baan aangeboden kreeg van uh, Exxon, Texas... toen kwam er iemand van dat hoofdkantoor, het Houston, eten bij mijn ouders thuis. En die was aan het vertellen over wat voor een leuke stad Houston was... en ook de nadelen van de stad. En een van die nadelen was ja, hoe die negers daar waren, niggers... Mijn moeder zegt van ja, maar luister, ik ben ook een nigger. Je hebt het ook over mij. En die man zegt van nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. you're not like our niggers. En haar ogen ja, vuur gewoon. Ze was echt woe, woe, wo woedend, razend. Vanaf dag één eigenlijk werd mij duidelijk, die is wit en die is zwart. En er werd me ook duidelijk dat ik op een of andere manier een soort keuze moest maken. Juist omdat ik zelf licht ben, dus dat de meeste mensen mij voor wit aanzien... kwam ik in omstandigheden waar ik steeds me bewust moest blijven... van dat ik niet wit was, maar ook zwart was. Het was een uitgesproken racistische samenleving... die ook nog eens een keer undercover was omdat het de tijd was van de Civil Rights-beweging, dus de jaren 70. Het was allemaal open, de wetten waren gelijk getrokken... dus het was het geheim van het zuiden, zal ik maar zeggen... dat het racisme zo wedigtierde. Onze buurt was een Joodse buurt. En je had echt een grens, een soort snelweg. En aan de andere kant van de snelweg had je echt een white trash buurt. En daarachter was er een zwarte buurt, die was aan over de spoorweg heen. Maar die waren heel erg gescheiden van elkaar. En er woonden geen zwarte mensen bij ons in de wijk. En ook niet die wijk naast onze wijk. De enige zwarte mensen die je zag, dat was personeel. Dat waren tuinmannen en een enkele schoonmaakster. En mijn moeder, die viel wel echt op in de wijk. Ze was redelijk hip. Oh. Mijn ouders waren geen hippies, mijn vader had een goede man bij ik. maar hij had langer haar en hij had de bakkenbaarden ook. En als hij thuis was, droeg hij ook losse, losse hemden. Mijn moeder die droeg hotpants en dan twee kleuren. Weet je, geel en paars. En uh, plateauzolen had ze. Ze is vrij klein, dus dat uh, vond ze ook prettig om dan hoger te kunnen zijn. Ook af en toe uh, afro-pruik droeg ze ook wel. En afrikaansachtige kleren, zoals dat de mode was. in die Eind jaren 70, Amerika, in die tijd. Mijn moeder was wel heel bewust. Die las toen boeken van Angela Davis. En die wist waar ze in zat, zou ik zeggen. Oh. Toch werden we steeds opnieuw verrast door hoe diep het racisme eigenlijk in die samenleving zat. En iedereen die in onze buurt rondreed, die niet een pick-up truck... met uh, harken en een grasmaaier en een tuinschaar bij zich had... die was meteen verdacht en werd meteen aangesproken door de politie. Dat was een heel heftig soort bewustwording, ja. Het was bewustwording dat dingen die ik vanzelfsprekend achte... niet vanzelfsprekend waren voor andere mensen dat alle mensen van elkaar kunnen verschillen, maar in wezen gelijk zijn. Met dat besef ben ik grootgebracht. Ik dacht niet anders, wist niet anders. En in Amerika besefte ik of leerde ik inzien dat heel veel mensen daar helemaal niet zo over denken. Dit verhaal wordt vervolgd. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother Far too many of you die Bye. Aardeskunde in Amerika. Class, I'd like for y'all to get out your books and start reading on page five. Texas praten ze heel langzaam. Mrs. Paramore heette ze. En ze droeg van die soort van telenka broeken en een soort instap schoen, nette glimmende schoen. Oh, hemdjes droeg ze altijd, vrij kleurige hemdjes. Die broeken waren dan bijvoorbeeld paars. Gepermanent zwart haar en een bril met een zwart maar die een beetje in, een, in vleugels opging. Ze had iets van Dame Edna, ja. Ze zat dat kapsel van Deem Edna, maar dan zwart. En die bril van Deem Edna, maar dan net, net iets minder uh, glittertjes erin. Maar misschien is ze in het weekend wel nog glitter, glitterbeel droeg, dat weet ik niet. Ja, ze had een soort een beetje krakende stem. Net als Dame Edna, zo'n soort stem. Maar dan met een zware Texas drawl, dus ze sprak heel langzaam. Will you please sit down? Ik was niet gewend dat ze boos werd. Nee, tot de koosfinale begon een aardeskundeopdracht kies een land uit en vertel daar iets over dus uh, ik had bedacht van uh, dat ga ik over Suriname doen want ik vond het een fantastische plek en dat ging nog steeds alle rassen van de wereld wonen in dit land en ze wonen allemaal samen dus ze maken ook kinderen met elkaar en het is in totale vrede er staan kerken naast moskeeën, naast synagogen de juf zegt tegen mij wil you please sit down if you don't Learn or prepare your classes. I will not stand for this kind of behavior. En dan moet je niet gaan staan voor de klas... en allerlei onzin lopen verkondigen... en verhalen uit je blote hoofd lopen verzinnen. Want dat kan echt niet. Dus ga zitten. En morgen kom jij met een voorbereid verhaal. Ik zeg, nee juf, maar dit is voorbereid. Dit is een echt verhaal. Ik ken het land. En ik ga zitten. Dus ik, nee, ik ga niet zitten. Oké. Okay. En toen, nou, toen ging ze naar die kaart. Loop ze naar, naar, naar de wand en dan trekt ze zo'n hele grote wandkaart naar beneden. Die schoolkaart en zo. Bam. Well, show me on this map where that Suriname you're talking about is. Dat zogenaamde Suriname van jou. Waar is dat dan op deze kaart? Laat mij dan zien waar dat zogenaamde land van jou nou is. Toen zat ik een beetje stotterend van, ja, ik zie daar staan... Guyana's over Brits-Griana, frans Guyana en Suriname heen. Dus get out right now, out. Class, wait here, you're coming with me. En ze sleepte me echt naar die uh, schooldirectie toe. Donkerbruin pak, hele dikke stropdas... ...glad naar achteren gekamde haar, heel kort. Wat je dan zo een beetje in die Vietnamfilms een beetje ziet. Je zo op, opgeschoren nek. Rednecks natuurlijk, dat was in Texas... ...was dat wel iets wat veel mannen, witte mannen hadden. En daarom worden Texanen nogal eens rednecks genoemd. Omdat ze dat opgeschoren nekhaar hebben... ...en die zon die daar dan inknalt, en dat het dan rood is. Hij was wel een beetje een redneck, die directeur. Hij geloofde onmiddellijk wat ze zei. Dat was dat, en ik moest daar excuses aanbieden. Dat deed ik niet. Toen was het klaar. Ga naar huis. Ja, ik, ik ging met, ja, echt met lood in de schoenen naar huis. Het was geen ondeugende of uh, eigenwijze, of vrij, vrijpostig oh, wow. jongen of zo. Dus ik vond het ook helemaal niet stoer om de klas uitgestuurd te worden. En ik was natuurlijk bang als mijn moeder nou straks boos wordt. <lacht> dat maak je niet graag mee, dat moet ik zo zeggen. Dus ik kom thuis en zeg van, ja, wat, uh, wat, do hey, wat doe jij nu thuis? Dus ik vertel het verhaal en mijn moeder, nou ja, die ontplofte zowat. Dus die stormde uh, naar de boekenkast. Die trok daar allemaal boeken. Uit de kast en een atlas en dit en boeken over Suriname. En dan, we gaan nu naar je school. En die sleten me mee en ik natuurlijk echt helemaal van... oh jezus, dit is nou echt het laatste wat ik wilde. oh jezus, nu gaat het helemaal... de uh, moeder ziedend die school in stormen... door die gangen naar het bureau van de directeur. De secretaris van Tunau, mevrouw Bram Langs, kantoor van die directeur. Boeken knallen op het bureau... What do you think you're doing? Is not possible? No, no, no. <laughs> Dit staat daar. Op riet. Een witte uh, soort schoenen, een soort sandaal met wit. Daar kon ze heel hard op lopen, tot mijn grote verbazing. <rires> en mijn moeder de stem galmde door die gang heen. En, en die, die, die directeur, maar please, man, please, please. En wat ik Om no. um een lang verhaal kort te maken, ja, die directeur moest zijn excuses aanbieden. De juf werd erbij gehad, moest hij excuses aanbieden. A einde van de middag uh, zat ik weer in de klas. Klaas... I'd like for y'all to get oh. out your books. Mm -hmm. <laughs> Singers, I'll Take You There. En het verhaal Suriname bestaat niet van Maarten van Hinten. Samenstelling en regie was in handen van Helmi Slinks. Meer bijzondere verhalen zijn iedere zondag te horen in Karo's Goudmijn. Tussen 6 en 8 avonds op Radio 2. Vanaf september iedere vrijdag op Radio 5.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 Goede Leven met R.E.M. en Man on the Moon. Hoe ontstaat een liedje? Waar haalt de schrijver van een liedje zijn inspiratie vandaan? Alweer enige jaren geleden zond de KRO een serie uit... waarin liedjeschrijvers vertellen over het nummer die ze maakten. Eén daarvan is Maarten van Roosendaal. Hij schreef Red mij niet... waarmee hij in 2000 de Annie M.G. Schmidt prijs won... voor het beste theaterlied... Luister mee naar zijn verhaal over Red Mij Niet. Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn part een kaars, slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rade muts op, duw briefjes in een Voorspel de toekomst, maar red mij niet. De bielen van red mij niet, wat voor mij is dat het liedje heeft de MG prijs gekregen. Dus dat liedje krijgt een enorme aparte uh, aandacht. Terwijl ik meestal denk in theaterprogramma's: en wat heb ik nodig om op een bepaald moment te schrijven, of wat wil ik hier doen of daar doen. Of, uh... En dit is er uh, tussen uitgehaald en dat is ook wel een zelfstandig liedje. Alleen ik vind het uh, op dit moment een, een stuk beter... dan dat ik het vond toen ik het schreef, moet ik zeggen. Sinds dat ding op prijs heeft gekregen, vind ik het wel een ontzettend goed liedje. Terwijl ik er uh, de drie kwart jaar daarvoor dat ding bestond... enorm over getwijfeld heb of het nou wel uh, niet te plat was. Of, uh, ik heb mijn best gedaan om de muziek heel toegankelijk te maken... maar ik vond het zelf een beetje te toegankelijk. Dus uh, echt ja, volgens een soort pop-idioom geschreven. Dat vind ik zelf over het algemeen nogal saai... Maar ja, kijk, de, uh, dat wordt er wel tussen gepikt... omdat het uh, ja, gewoon netjes, well-made uh, gedaan is. De tekst heb ik redelijk veel last mee gehad... omdat ik per se niemand wilde, be wilde beledigen... en toch uh, mijn bedoeling duidelijk wilde maken. Van, uh, maak het leven zo belangrijk als je, wil, of je wilt. Maar uh, hou er rekening mee dat andere mensen op een andere manier dat, dat belangrijk vinden. Een hele simpele boodschap eigenlijk. Ja, toen moest ik die hele opzomming verzinnen natuurlijk. Van hoe kan ik uh, dat in kaart brengen zonder dat je het benoemt. Want ik hou niet zo erg van dingen benoemen. Ik vind het leuk om er een beetje omheen te schrijven. En wat ik zelf achteraf gezien het leukste aan het liedje vind... en dat ging toen redelijk uh, vanzelf... is dat het einde, als het dus echt heel emotioneel wordt, gaat het rijmen. En de rest van het liedje rijmt niet. En het, ik weet nog wel dat toen ik daarmee bezig was... dat ik dat min of meer expres heb gedaan... of het is een truc die ik vaak hanteer... dat op het moment dat ik wil dat mensen echt zinnen volgen... rijm ik niet... Dus dan blijft het uh, storen en een beetje... Uh, dus dan blijf je luisteren van... Kijk, hoop liedjes rijmen natuurlijk. Maar op het moment dat de zanger zelf, dus ik in dit geval, uh, uit zijn dak gaat... vind ik het wel belangrijk dat het wel gaat rijmen. Zodat in ieder geval dat luisteraar doorheeft dat ik het nog min of meer onder controle heb. Dat ik niet uh, straks met een uh, uh, al hyperventilerend aarde stort. Dus dat de boel onder controle is. Laat mij je mijn zeven versloten... Nu. Ja, verder klopt wat ik, wat ik al zei. Ik vind het liedje een stuk beter... sinds ze die prijs heeft gekregen. Ik twijfel erg altijd over. En zeker, dit is redelijk rechtstreeks ges, uh, geschreven. Dit, uh, meestal gebruik ik voorbeelden van de, dat, dat mensen iets meemaken. En daar zit dan, dan mijn, tussen mijn boodschap in verpakt. En dit is natuurlijk redelijk rechtstreeks geschreven. Uh, of Erg op het onderwerp geschreven, noem ik dat. Ja, en ik schaam me daar snel voor. Dan denk ik van, nou, ah, dat zal wel saai zijn. Weet je wat? Kijk, met liedjes vind ik, dat het moet door de verbeelding spreken. Er moet iets met je luisteraar gebeuren. Wat ik vind, is verder volslagen niet interessant. Er, er, er, er, moet, er, moet, iets, er moet iets aan de hand zijn. Zeker in het theater, duurt, een liedje duurt uh, toch vier minuten. Dus het is niet de bedoeling dat die mensen zich in die vier minuten gaan zitten vervelen... als ik hard aan het werk ben. Als je een verhaaltje schrijft, dan neem je mensen wel met het verhaaltje mee. Maar red mij niet, het heeft geen verhaaltje. Dat is een statement. En eigenlijk een statement wat zich voortdurend herhaalt. Eigenlijk na naar naar een zin of drie weet je wel waar het over gaat. Dus dan is het de kunst hoe, hoe je dat telkens op weer een andere manier... Mm, hetzelfde principe beschrijft. En dat het toch interessant blijft. Dus ik was erg onzeker over, de, uh, over dat ding. Ik denk van, nou ja, nou, de zin of vier weet je het toch wel. Maar ja, dan komt natuurlijk wet twee. Hoe voer je het liedje uit? Ja, en dat gaat steeds beter, blijkbaar. <laughs> dus er gebeurt uiteindelijk toch wel iets. En in de staart worden mensen er ook ingeluisterd. omdat ik het ook naar mezelf toe trek. en er geen uh, strijdlied van maak verder. Ik zeg van: nou ja, doe het allemaal maar. Maar de, als eenmaal de pleuris uitbreekt, haal mij niet op. Dat is natuurlijk de essentie. Het is natuurlijk toch. Uh, het liedje gaat uiteindelijk toch weer over jodensterren en dat soort dingen. Dus laat, op dat moment laat mij maar gewoon thuis zitten. Weet je. Laat me ook niet onderduiken of laat me ook niet uh, verzinnen maar. En de minachting van de atheïst ten opzichte van de gelovigen... is over het algemeen net zo groot als andersom. En laten we er maar aan wennen. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet Zet een rade muts op, duw briefjes in een muur Voorspel de toekomst, maar red mij niet Laat je baard staan Ach man, laat je baard staan Red mij niet. Trek een jurk aan, Ach man. Trek een mooie paarse jurk aan, Maar red mij niet. Restaureer je kerk, Stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, Maar red mij niet. Vitamine tegen kanker, was je handen in vuur, versier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij. Nacht van het Goede Leven met Martijn Grimes. Al kan harle the sight of lipstick stuk aan de the sigaret staat in de asht. Lijan kolde. At least your lips caressed them While you packed Or the lip on a half-filled cup of coffee That you poured and didn't drink But at least you thought you wanted it That's so much more than I can say for me What a good year and another moment Funny I don't even care As you turn to walk away As the dark years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say, we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. bedroom the familiar sound Our one baby's crying goes unheard But what a good year for the roses Many blooms still under there Long could stand another poem Funny I don't even care Chris Costello, good year for the roses. De komende week wordt er op radio en televisie extra aandacht gevraagd... voor de honger in de hoorn van Afrika. Als u nog niet gegeven heeft, doe het dan vooral op Giro 555. de mensen in Kenia en Somalië niet in de kou staan. Honger, ellende, het is van alle tijden. 40 jaar geleden al voerde ex-Beatle George Harrison actie voor de hongersnood in Bangladesh. Het was het eerste grote benefietconcert met naast Harrison ook grote namen als Eric Clapton, Bob Dylan en Ringo Starr. Vandaag, 1 augustus, is het precies 40 jaar geleden dat het concert werd gehouden in de Madison Square Garden in New York. 40.000 mensen zagen het concert dat twee keer werd uitgevoerd, één keer om 12 uur middags... En één keer om zeven uur s avonds. De concerten brachten bijna 250.000 dollar op, plus uiteraard nog de opbrengsten van de plaatverkoop. Luister mee naar een aantal nummers van het concert voor Bangladesh, voorafgegaan door een kort woord van George Harrison. Really, it was Ravi Shankar's idea. He wanted to do something like this, and he was talking to me and telling me about his concern and asking me if I had any suggestions. Once I decided I was going to go onto the show, then I organized the things with a little help from my friends. You know, all these musicians came. Some of them flew thousands of miles, didn't get paid for anything. Dylan, you know, he was really into the whole idea of it for the refugees. So the concert made uh, $250,000, which actually is really very small in terms of the amount of money from the record. That way we can feed the starving people. And uh, that's it, it just snowballed. My sweet love mm, My love My sweet love Precies uh, 40 jaar geleden opgenomen in Madison Square Garden in New York... het concert voor Bangladesh, georganiseerd door George Harrison. En je hoorde hem ook met My Sweet Lord and Something... en daartussenin uiteraard Bob Dylan met Blowing in the Wind. Ja, en dit zou wel eens uh, de grootste zomerhit van Nederland kunnen worden. In Frankrijk is het al goed raakt voor uh, Michael Miro met Ma Scandaleus. De plaat komt nu ook internation uh, internationaal uit... En, uh, met al die Nederlanders op de Franse autobaan zou die zomer eens opgepikt kunnen worden. Michael Miro met Ma Scandaleuse. Scandale, oreillon, lingerie. La vendeuse insinue. Que les seins de la scandaleuse sont vraiment tout petits. Et ne parlez pas de détails. Qu'elle exagère et se donne en public, Qu'elle amplifie et qu'elle déraille. Pauvre vendeuse, plutôt sympathique. Qui te conseille une autre taille et éveille ainsi l'hystérique? Qui te conseille une autre taille et éveille la jolie hystérique? Mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. Lenaire compte vers les coups de midi et le ciel est toujours bleu quand on rappelle à la scandaleuse qu'on ne peut fumer ici et ne parlez pas de détails qu'elle exagère et se donne en public qu'elle amplifie et qu'elle déraille pour votre serveur un peu dyslexique qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique Mes ailes et toutes mes tempêtes ma scandaleuse C'est une femme libre à la langue audacieuse Et quand son sang show ne fait qu'un tour Le calme prend un aller sans retour Chaque jour un peu plus, elle m'éblouit Sa méthode ne tolère aucun répit Chaque jour un peu plus, elle s'est cosy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 Ik kan zo'n kasje naar de VK toe. Nu kan ik me komen naar de zomer toe. Ik zie de zon al schijnen hoor. Een echte zomer niet. Nou ja, je weet het niet, maar Scandaleus van Michael Miro uit Frankrijk. En Frankrijk is het al een hit, dus uh, wie weet uh, komt het hier ook nog naartoe. En uh, in ieder geval komt de zon hier naartoe: hè. schijnt vandaag, morgen en daarna gaat het gewoon weer regenen. Zometeen na het nieuws van 4 uh, uur is uh, Jan-Willem uh, Bult weer te gast met uh, zijn rijke collectie filmmuziek. Jan-Willem, je bent alvast even aangeschoven, de laptop al aangesloten. Wat, ja, goeienacht. Wat, wat, ja, wat, wat, uh, wat is het thema van vannacht? Want vorige week hebben we het uitgebreid gehad over Zuid-Amerika. De Copa-Amerika werd toen gespeeld, ja. Zuid-Amerikaanse filmmuziek hebben we toen uh, doorgenomen. Wat, wat, wat heb je vandaag, uh, Michael? Nou, we hebben een mooie aanleiding. De komende week komt een grote speelfilm uit van uh, de Smurven. De ja. Smur oh, yeah. En uh, dat leek me een mooie aanleiding om uh, karakterverfilming te gaan doen. Dus uh, films die gemaakt zijn over bekende karakters uit boeken, uh, stripverhalen. En daar heb ik het een en ander voor uh, uh, verzameld. Ik vergeef, wat, heb je, wat heb je nu zo klaarstaan voor het komende nieuw? Welke films ja? zijn ze dan te gaan mannen? Nou, we, uh, we kunnen keuze maken. Want we gaan natuurlijk dat op gevoel zo meteen doen. Uh, uit films als uh, Batman, uh, James Bond, uh, The Simpsons, Harry Potter, Spirited Away, Azië. Coraline, een Franse animatiefilm. Uh, waterschapsheuvel, ken je dat nog? Watership Down. Watership Down. Uh, <laughs> Ja, dat zijn zo, zo een aantal van die films. De, de Bourne-trilogie, ik weet niet of je die gezien hebt. Nee. Drie films uh, over Jason Bourne. Um, ja, Twilight mag ook niet ontbreken. Uh, de, de, de saga die vooral onder tieners populair is. Dus ja, een, een hele mooie uh, bloemlezing aan uh, prachtige filmmuziek. En vooral ook hele uh, verrassende filmmuziek af en toe. Zometeen na het nieuws van vier uur uitgebreid. En we beginnen zometeen met iets uit Alice in Wonderland. Ja, Alice in Wonderland uh, gecomponeerd uh, door Danny Elfman. En het is de film die geregistreerd is door Tim Burton. Zometeen na het nieuws van vier uur.